11 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plach en Jurgen van den Berg. We eten te veel suiker, vet en zout. En daarom is er nu een akkoord gesloten om dat allemaal tegen te gaan. En we horen meer uit Cairo, waar vanochtend drie zware bomaanslagen hebben plaatsgevonden. Nu het NOS Journaal door Alp Megens. Minister Timmermans heeft in een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Kozara... zijn zorgen uitgesproken over het geweld in Kiev... Hij heeft de Oekraïnse regering opgeroepen af te zien van geweld... en de dialoog aan te gaan met de leiders van de oppositie. Volgens Timmermans duurde het telefoongesprek ruim 20 minuten. Ik heb tegen hem gezegd dat ik ook in de EU... en met mijn Europese collega's zal bepleiten dat we Oekraïne helpen... om uit deze confrontatie te komen. Maar dat het wel een lastig verhaal wordt als de regering niet de dialoog zoekt en niet tot een vergelijk komt met de demonstranten. Want dan zal de relatie tussen Oekraïne en Nederland... maar ook tussen Oekraïne en de Europese Unie zwaar worden belast. In Kiev hebben betogers het ministerie van Landbouw bezet. Ook hebben ze geprobeerd om bij enkele lokale overheidsgebouwen... in Oekraïne binnen te komen. De politie greep niet in toen de demonstranten naar het ministerie trokken. Het is afgelopen nacht redelijk rustig gebleven in Kiev. Betogers en politie hebben zich vrij goed aan het bestand gehouden... dat in de Oekraïnse hoofdstad is afgesproken. Minister Hennis is niet erg geschrokken... van een uitgelekt rapport over de JSF. Volgens een rapporteur van het Amerikaanse ministerie van Defensie... kan het toestel met problemen met de software... het onderhoud en de betrouwbaarheid. Hennis heeft het rapport zelf nog niet gelezen. Zo ik het nu inschat, zijn het risico's die bekend zijn. Het is een programma dat in ontwikkeling is. Daar horen risico's bij en die probeer je uh, vervolgens te tackelen. En daar uh, is men druk mee bezig. Hennis verwacht dat Nederland in 2019... gewoon over de JSF kan beschikken. De helft van de mensen die in het aardbevingsgebied in Groningen woont... wil daar het liefst weg. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Inwoners van Loppersum, Middelstem en Slochteren... hebben aan het onderzoek meegedaan. Hoogleraar De Kam. Een van de vragen die we stelden was... als u nou weg zou kunnen, zou u dan het uh, gasgebied verlaten? En uh, ja, ongeveer de helft van de mensen zegt daarop... Uh, dat zouden wij doen. En als je dan vraagt waarom... dan is het vooral het uh, onveilige gevoel dat men heeft... De inwoners voelen zich onveilig door de dreiging van nieuwe aardbevingen. In 2009 is in dezelfde buurt een de onderzoek gedaan. Volgens hoogleraar De Kamp vertrekken veel mensen uiteindelijk niet omdat ze hun huis niet kwijt kunnen of niet weg willen bij hun familie of werkgever. Scheidsrechter Bas Nijhuis is door de KNVB voor twee weekenden geschorst na ongepast gedrag in Turkije. De KNVB wil niet zeggen hoe de scheidsrechter zich heeft misdragen. Volgens de Telegraaf klom hij tijdens een trainingskamp s'nachts over een hek... maakte een grensrechter wakker en dolde hij door de gangen van een hotel. Nee, juist vloot het afgelopen weekend al niet. En ook dit weekend staat hij niet op het veld. Het weer is nevelig en er kan wat lichte neerslag vallen. Later wordt het zo goed als droog en breekt soms de zon even door. In Groningen ligt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt. En in Zeeland kan het 7 graden worden. AWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Met nog twee files, Jurgen, op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen nieuwegein Zuid en Knopen de Ouderijn 4 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijschok dicht. En een vrachtwagen met pech op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Driebergen en Maarsbergen, 2 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Dag, ondernemer. Jij wilt voor 30 euro het allersnelste internet? Tip van UPC Business. Kijk eens bij KPN Zakelijk hoeveel internet je krijgt. En ga dan naar upcbusiness.nl.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 In het mediaforum rond kwart voor twaalf... NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers en journalist columnist Roos Slikker. En dan bespreken we onder meer wat journalisten beweegt om de politiek in te gaan. Neem bijvoorbeeld uh, oud-NOS-correspondent Paul Snijder. Tot zover de berichtgeving uit het hoofdbureau van politie in Haarlem. Terug naar Hilversum. Eerst nu gaat het over vet en over zout... Suiker, niet te vergeten. Ons voedsel wordt eindelijk gezonder. De voedingsindustrie is om. Dat jubelen de kranten nu minister Schippers een akkoord heeft bereikt over minder zout, vet en suiker in ons eten. Maar er is nog wel wat op het akkoord aan te merken. Vindt Jaap Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. Meneer Seidel, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u niet tevreden met het akkoord? Nou, ik ben wel tevreden met het akkoord. Uh, het is overigens ook niet het eerste akkoord dat gesloten is tussen de minister en de voedingsmiddelenindustrie over zoutreductie en. En dergelijke. En het is in het buitenland zijn er ook al veel voorbeelden van. Het, het gaat met name over uh, mijn, mijn bezwaren of mijn uh, uh, beperk bedenkingen zijn eigenlijk over de termijn die gesteld wordt, hey, 2020, dat is heel ver weg. Uh, en de uh, vrijblijvendheid van de stappen. Het zijn nogal, toch nog vage uh, stappen uh, als het gaat om hoeveel reductie is dat dan? En uh, wat merkt de consument daar dan van? We vinden 2020 te ver weg, dat moet sneller kunnen. Uh, toch lijken die plannen redelijk concreet. Hè. De hoeveelheid zout bijvoorbeeld moet met ruim 30% worden teruggebracht. Ja. Ja. Waardoor we maximaal 6 gram zout per dag uh, binnenkrijgen. Ja, dat klopt. Zo'n soort afspraak was er al. Hè. Er was al een task voor zoutreductie in uh, Nederland. Uh, die hebben ook jaar na jaar monitoren of dan die reducties ook gelukt zijn. En dat valt reuze tegen. Ja, maar ja dat is misschien uh, de reden dat ze die termijn wat langer uh, verder wegstellen. Het ja, moet wel realistisch blijven, allemaal. Maar dan weet je in 2020 dat het misschien niet gelukt is. <grijg> U wilt dat, liever eerder zien dat het niet nou gelukt ja, is. Kijk, ik bekijk het een beetje als een goed voornemen. Hè. Dat, is, uh, dat doen uh, heel veel mensen in januari ook. En we weten dat die langetermijndoelen. dat je die eigenlijk moet formuleren in korte, uh, hele specifieke. Uh, korte termijn stappen. En dat lijkt me voor uh, dit soort akkoorden ook heel belangrijk... dat je bijvoorbeeld jaarlijks zegt... Van wat willen we dan in de tussentijd allemaal bereikt hebben... zodat je dat heel goed kunt uh, volgen. Ja, iets ambitieuzere doelstellingen vindt u. En, en uh, zeker op de kortere termijn. U bent niet de enige die kritiek heeft. De Consumentenbond die vindt dat de verkeerde mensen verantwoordelijk worden gesteld. Namelijk de brancheorganisaties en niet de fabrikanten. Ja. Ja, dat is ook wel jammer, denk ik. Want dat zijn natuurlijk. Maar het zijn wel de, de plekken waar natuurlijk voedsel wordt aangeboden. Hè? Dus dat gaat over de supermarkten, de horeca en de, vee, de cateraars. En daar maken uiteindelijk de mensen keuzes. En zij bepalen eigenlijk ook wat er in de winkel eh, of in de kantine te koop is. Dus ik denk dat het op zich wel heel goed is om nou juist die branches ook te betrekken. En niet alleen maar de fabrikanten, omdat ja, je kunt dan toch weer van alles neerleggen op de toonbank of in de vitrines. Uh, uh, zodat mensen nog niet steeds uh, de gezondere keuze maken. Ja. Nou wordt in deze discussie worden, uh, behoorlijk veel getallen genoemd. Uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan dat vanaf hier niet controleren... maar de Consumentenbond bijvoorbeeld geeft aan... Uh, dat het verminderen van de hoeveelheid zout per jaar 2200 doden kan schelen. Ja. Is het echt zo slecht gesteld met ons? Ja, dat is wel uh, berekend op basis van allerlei studies, hè, waarbij je kijkt dat mensen die een hogere zoutconsumptie hebben, die hebben meer hoge bloeddruk en daardoor krijgen ze meer hartinfarcten en beroertes en overlijden ze er ook vaker aan. Um, er, er zijn nog niet heel veel studies gedaan waaruit blijkt dat die zoutverlaging ook leidt tot heel veel minder uh, doden. Dus dat zijn eigenlijk wel allemaal berekeningen. Uh, maar potentieel is natuurlijk, uh, zijn er allerlei risicofactoren... waarvan we weten dat die het risico op welvaartziekte verhogen. En die zit hem vooral in de voeding. Ja. Dus als je de voedingssamenstelling beïnvloedt... dan scheelt dat een heleboel uh, sterfgevallen en ziekte. Want, want je ziet het ook bij kinderen ook. Kinderen worden steeds dikker, lees je dan, uh, voortdurend. Ja. Dan gaat ja, het over suiker komt... natuurlijk. Ja, dat zijn van vanuit de vloeibare suikers. Ja, Ik miste ook wel een beetje in het akkoord de details. Hè. Er staat wel iets in over verzadigd vet... Maar wat we weten uit het verleden... is dat als je verzadigd vet gaat vervangen door koolhydraten... die er bijvoorbeeld niet in staan... dan wordt het allemaal niet heel veel gezonder. Uh, en dat, uh, uh, wat we eigenlijk zouden willen is dat er heel specifiek in staat... dat verzadigd vet wordt vervangen door bijvoorbeeld omega-3-vetzuren... waarvan we weten dat ze gezond zijn. En dat is natuurlijk veel specifieker... Uh, ...zodat voorkomen wordt dat juist de uh, ongunstige beslissingen worden genomen. Ja. Je, je kunt zeggen dat de, door de discussie, natuurlijk al een tijd gaande is... ...dat het onderwerp wel voortdurend op de agenda staat. Ja. Uh, veel aandacht voor gezond eten. Uh, er zijn uh, diëten zonder brood, gezonde alternatieven uh, voor, uh, voor, voor uh, slechte dingen die we nu eten. Uh, dat is dan de winst misschien? Ja, absoluut. Ja, uh, de, de stappen zijn ook goed en de concrete richting is ook, uh, denk ik, heel goed. Het is alleen een beetje vrijblijvend en op een hele lange termijn... waardoor het heel moeilijk is om te kijken of je op de goede weg bent op de korte termijn. Ja, het moet wat ambitieuzer en sneller wat u betreft. Ja. Dat is duidelijk. Dank dat u aan de telefoon kwam, meneer Seidel. Ja, graag gedaan. Straks bij de afronding van Stand.nl over het u-zeggen. Wij praten er dan over met Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV. Hij werd een paar jaar geleden nog weggehoond... toen hij het u-zeggen in de klas weer verplicht wilde stellen. Maar als ik naar de Stand op onze site krijg... zou hij best wel eens wat steun kunnen krijgen daarvoor. vanwege de jaren '90, dodgy, zo heet de groep. En good enough. Wordt al in het journaal, de Egyptische hoofdstad Cairo... is vanochtend opgeschrikt door drie bomaanslagen. Eén bom ontplofte bij het hoofdbureau van de politie... en twee andere bij een metrostation en een politiepost... bij de piramides van Gizeh. Vijf mensen zijn om het leven gekomen. nos correspondent Sander van Hoorn... dat klinkt als een gecoördineerde actie op drie plekken. Worden er nu dat maatregelen he. genomen in Cairo?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 Nee, speculaties zijn er genoeg. Het lijkt een militante groep uit de Sinaï-woestijn te zijn geweest. Vooral ook omdat die gisteren een audio-boodschap op het internet hebben gezegd uh, waar ze hiervoor waarschuwden. En dat alles natuurlijk in de opmaat naar uh, morgen. Morgen is het drie jaar geleden dat de revolutie begon, die uh, Hosni Mubarak uh, afzette. En ja, sindsdien is de Egyptische samenleving gepolariseerd. En aan de kant van de islamisten zie je uh, een radicalisering. En dus wijzen mensen meteen naar de dat soort groepen die hierachter zouden kunnen zitten. Ja, maar is er angst dat er ondanks dat de boel nu is afgezet dat er nog meer eh, explosies en bomaanslagen zullen zijn bij politiebureaus of andere doelwitten? Die angst bestaat er, anders hadden ze natuurlijk die straten rondom het ministerie niet afgezet. De angst bestaat ook dat demonstraties die zijn aangekondigd voor vandaag en morgen, dat die gewelddadig zullen verlopen. Demonstraties dan van de moslimbroederschap, die de laatste tijd sterk worden aangepakt. En vanuit die kant heb je dus een hele andere theorie over wie hierachter zou kunnen zitten. Ik zeg met nadruk, het is een theorie, maar hij wordt dus wel breed gedeeld in Egypte. Dat is namelijk dat de overheid hier zelf achter zit, juist om voor die verjaardag van de revolutie angst zaaien onder de Egyptische bevolking. En haten zaaien tegen de moslimbroederschap. Nou ja, twee verschillende theorieën over wat er vandaag gebeurd is in Cairo. Het tekent de verdeeldheid in de Egyptische samenleving. En dat zorgt ervoor dat het klimaat ontstaat... waar dit soort aanslagen ja. kunnen plaatsvinden. Maar ja, duidelijk is dus in ieder geval dat het te maken heeft... met het feit dat morgen, die drie jaar geleden is... dat de Mubarak ten val kwam. Dat lijkt me zeker. Die timing, uh, dat, dat is niet de missen. lijkt me. Dankjewel, voor nu. Sanne van Hoorn. De Ochtend. Stand.nl en daarin hebben we het vandaag over het gebruik van het woordje u. Een klein woord, maar het lijkt steeds minder te worden gebruikt... en dat moet veranderen. Althans, dat schreven twee historici afgelopen week in de Volkshand. Zij pleiten voor respectvolle omgangsvormen... en willen dat afdwingen door het woord u in ere te herstellen. Is dat een zinvol plan of helpt dat niet... en is respectvolle houding veel belangrijker dan het gebruik van het woord... De um, stelling staat uh, op de site. Er zijn uh, her en der uh, reacties en we gaan doorpraten met Harm Beertema. Die is Tweede Kamerlid voor de PVV. Meneer Beertema, goedemorgen. Goedemorgen. Um, eerst maar eens even de stelling afhandelen. Dan hebben we de administratie gedaan. De aanspreekvorm U moet in ere worden hersteld. Eens of oneens? Ja, daar ben ik het natuurlijk ontzettend mee eens. Het is bijna hetzelfde als de motie die ik ooit heb ingediend. Ja, Guilherme haalde die al even aan zo straks. Uh, toen, eigenlijk, ja kan je zeggen, want dat was twee jaar geleden, werd u een beetje weggehoond. En nu ineens deze discussie. Ja, ik werd niet een beetje weggehoond. Uh, de, de, de motie die was eigenlijk voor, voor een PVV-Kamerlid eigenlijk heel mild gesteld. Want ik heb, <lacht> ge ja, ik heb daarin de regering verzocht te bevorderen dat scholen in hun schoolreglement vastleggen... dat personeel. Met, niet met de voornaam... maar met meneer en mevrouw worden aangesproken... en met u in plaats van jij. Ja. Het te bevorderen dat het in het schoolreglement wordt vastgelegd. Ja, dat, is nou, dat, is, dat is heel mild. Dat ja. is heel mild. Maar ja, tot mijn verrassing... Waren, was de PVV de enige partij die daarvoor stemde. Ja. En voor de rest was iedereen dat tegen. En, en nu twee jaar later deze uh, discussie... Uh, die, die toch ook deze richting op gaat... want dat heeft te maken met, uh, met respect ook... Uh, in de maatschappij vinden, uh, vinden die mensen. Ja. Die historici... Dus u zegt van nu, kijk, ik had toch gewoon gelijk? Nou ja, kijk, ik wil daar niet triomfantelijk over doen of zo... maar het geeft toch wel een beetje aan dat veel van de standpunten van de PVV... ja, toch later altijd wel worden onderschreven op de een of andere manier. Ja. Ja. Uh, ik en... hoor u lachen. Maar... Nee, nee, ja, nee, ik vind... U blijft een politicus natuurlijk. Tuurlijk, dus u altijd. U, uh, hè, met al, die, al die cijfertjes en al die, die ontwikkelingen. Iedereen probeert daar zijn slaatje uit te slaan. Dat begrijp zeker, ik wel. Zeg, maar nog even, waarom, waarom vindt u het dan zo belangrijk? Dat dat u, uh, u, u had het toen alleen over de, over de klas... maar dat, dat zou dan misschien helemaal in de samenleving... wat meer terug moeten. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Nou, zeker. Het moet helemaal terug in de samenleving. Mensen bij de politie, bij de brand, weer hulpverleners... die hebben natuurlijk te maken met... Ja, heel veel agressie, heel veel uh, hufterigheid. He, dat zijn de, de, de helden van de samenleving... die ervoor zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren... en die mensen redden op, op, als, als dat nodig is. En die mensen ja, die verdienen dat respect. Uh, daar is het nodig, maar op in het onderwijs juist... daarin moet dat die kinderen worden bijgebracht. Ja. Mag het ook in de Kamer? In de u? Kamer mag het zeker ook, ja. natuurlijk. Dus je mag ja. gewoon zeggen, u bent een miserig mannetje, dan is er niks aan de hand? Nee, dan is er niks aan de hand. Nee, dat kan gewoon. <laughs> dat is een beetje flauw he, voor mij, maar toch. Nee, u bent helemaal niet flauw. Nee. Ja, maar ik bedoel, kijk, dat, het gaat nu niet alleen om dat woordje u. Dat probeer ik het maar mee aan te geven. Ja. Als, dat, als, als mensen dat op tv zien in de Kamer. Dat, dat de ene Kamerlid tegen de andere zegt, u bent een miserig mannetje. Dat ja. was toen dan, ook de kritiek, hè? Omdat dan is het meer dan ja. alleen maar dat woordje u natuurlijk. Nou ja, kijk, dat was vooral meneer Klaver van, van GroenLinks. Die, die mij bijna verbood om deze motie in te dienen... omdat hij vond dat wij ja, en onze kiezer daarmee... tot de onfatsoenlijke, hufterige mensen van het land behoren. Ja, ik vond dat volstrekt onterecht. En uh, uh, dat is toch nog een soort ruzietje geworden tussen hem en mij toen. Ja. Maar uh, ik, ik vind wel, kijk, dat, dat je en jij... Ik kom zelf uit het onderwijs. Ja. Ik ben ook jaren aangesproken met je en jij... en, met, en zeg maar Harm en zo. Maar het is erg jaren zeventig, het past toch een beetje in die anti-autoritaire sfeer die er toen was. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn leerlingen dat helemaal niet meer wilden. Dus die begonnen met meneer, of meneer Harm, en... Uh, dat deden ze dat, uit zichzelf? Dat deden ze uit zichzelf. En toen dacht ik van, hé, hey, er is iets aan het veranderen in nou. deze samenleving. Meneer Beert, maar we gaan even kijken naar uh, wat uh, onze bellers uh, vinden. Uh, de luisteraars zijn dat dus van dit ja. programma. Dan komen we zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Dan praten we ook nog wel even door over dit onderwerp. Uh, de aftrappen is altijd mooi. Uh, de stelling hè, die op, uh, op de site staat, al de hele ochtend... De aanspreekvorm U moet in ere worden hersteld. en Een overgrote meerderheid tot nu toe is het daarmee eens, namelijk 84%. Dus we kijken wat de bellers vinden. Die kunnen dus bellen op 0800-1101. Goedemorgen, standpunt NL. Ja, goedemorgen, ik spreek met Gerrit de Jong. Ik Hallo. ben het volledig eens met dit standpunt. Ik denk dat veel ellende die er uh, in de wereld is, dat het daarop terug te voeren is op respect en hoe je met elkaar omgaat, die dus omgangsvormen, normen en waarden. Als ik kijk op de ene school dat een leraar geschokt is... omdat er een filmpje wordt verspreid van een meisje dat in elkaar geslagen wordt... dan denk ik, nee, dat is de hele, uh, de hele omgangsnorm hoe jullie met elkaar omgaan. Als je meneer, een, een leraar aanspreekt met u en meneer... dan wordt de hele omgangsnorm wordt al heel anders. Je gaat op een hele andere manier met elkaar om. En als je dat in ere herstelt... Dan krijg je weer een fatsoenlijke maatschappij. Niet eentje waar men elkaar in elkaar schot en jij het te pas in te opzetten. Zoveel impact kan het hebben, volgens u. Dank u wel. Stampen.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik spreek met André van Putten uit Kampen. Ik zeg het maar, meneer Van Putten. Nou, ik eh, onderschrijf precies wat die mevrouw net zei. Het normen en waardigen principe dat begint inderdaad met u en jij. Ik erger mij echt groen en geel als ik bij Albert Heijn in de rij voor de kassa sta. En er staat iemand van 70 of 80 voor me. En de kassa juffrouw zegt, wil je er een zakje om? Heb je er 5 cent bij? Dan denk ik, meid, kan je nou niet fatsoenlijk u zeggen tegen iemand? Kijk, u bent ouder dan 25, dus ik spreek u aan met meneer Van der Berg. Maar volgens mij zijn er heel veel mensen die u in Nederland kennen. Want al jaren luister ik naar het programma en dan is het, Hallo Jurgen, goedemorgen Jurgen. Ja, ja, misschien ja Ik vind het echt schandalig. Goed? Wat zegt u? Ik vind het echt schandalig. Nou nee, dat weet ik niet. <laughs> maar... Jij noemt mensen nooit nou, bij hun voornaam, cool. Jurgen. Nee. <laughs> Wat zegt u? Ja, daar verbaas ik me over. Ja, nee, ik snap het. Ik, ik moet zeggen, ik heb er helemaal geen last van, maar ik begrijp wat u bedoelt. Dank u wel. Goedemorgen Stand.nl met de Groen in Eindhoven. Meneer Groen, Hallo. Ga, gaat u gang? Ik ben het volledig eens met de, met de stellingen. Ik erg me al jaren aan de presentatoren van de radio en televisie. Die zeggen: Ik mag wel wat jij zeggen. Hè? <laughs> Doen mij dat ook? Ja, dat doet u ook. Oh, ja, dat klopt. <laughs> en dan, dan is het voor ons dat u daar onder ons hebt. Wij mogen daar naar luisteren of naar kijken. Zo voelt het dan maar voor ik u. Ik denk dat de vragensteller eigenlijk in de positie staat dat hij een vraag stelt vanwege de kijker of vanwege de uh, luisteraar. Ja, maar u zegt, dan, voel, dan voelt u zich buitengesloten. U voelt zich dus buitengesloten op het moment dat er gejijd wordt in uitzendingen? Ik, ja, ik vind, dat, ik vind dat een heel raar systeem. Ja. Okay. Ja. Nou, moet ik wel zeggen, wij, wij hanteren toch voornamelijk u. En het is nog wel eens zo dat iemand die hier dan komt om geïnterviewd te worden... zelf zegt van zeg maar je. Ja, dan, kan, het, kan het dan wel, vindt u? Dan vind ik het nog, dan vind ik nog dat u in de positie staat... ...van dat u het namens de luisteraar, ja. ja. namens de kijker ja. Dat is ook wat we meestal zeggen tegen zo'n gast van... Uh, ...de luisteraars vinden het over het algemeen prettiger om uh, u te horen. Dus ja, eigenlijk doen we dat over het algemeen ook zo. Maar dank u wel. Goedemiddag of goedemorgen, Stand.nl. Met uh, Van de Put en Teleur. Goedemorgen. Hallo. Ik onderschrijf de stelling en van het uh, uh, beleefd zijn... ...en u zeggen woord daar worden we niet slechter van... Maar wat mij vanmorgen opviel was, een verslaggever, ik weet niet meer welk programma, die iemand interviewde en zei, u bent ook al een oude lul. Ja. Maar ja, daarmee zegt u wel wat mee, want dan gaat het dan alleen maar om u. Het is toch ook de intentie waarmee je het gebruikt dan? Hij bleef in ieder geval beleefd op dat punt. Ja, ja. Goed beleefd, maar wel met u. Nou, dank u wel hoor. Zullen we nog eentje doen? Stampe al goedemorgen. Goedemorgen, het is mijn naam Mieke de um, um, Mijn mening is, ik ben voor de stelling... maar ook uh, omdat uh, we veel Nederlanders hebben... Uh, die een taal, een taal hebben waar misschien uh, de U-vorm helemaal niet voorkomt. En als je dat niet op de lagere school leert... Blijf je dus ook altijd in een jij-vorm spreken. Dus uh, het komt ook vanuit een anderstaligheid. Dat het belangrijk is om de U-vorm te leren. Ja. <kijkt> wat, wat, wat, die, wat is zo'n taal dan? We hoorden vanochtend dat bijvoorbeeld in. wat was het? In Scandinavië ergens? Ja, dan dat is bijna niet meer. Denemarken is, Denemarken bestaat wel, het niet. woord U niet eens ja, meer. Nou, ik, ik heb niet echt een <kijkt> verstand van uh, alle talen die Nederlanders gebruiken. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat er misschien in het Turks of in het Marokkaans of in het Surinaans misschien hetzelfde volk. ...omdat er alleen maar één aanspreektitel is. Hmm. Ja. En als jij dan op de Nederlandse scholen niet leert dat wij dat onderscheid wel maken... ...dan kun je ze dat later niet faarlijk uh, nemen, nee. dat ze dus jij en jou... Goed ...dat punt. heeft dus niks met respect te maken. Dank u wel. Wij praten verder met Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV. U heeft meegeluisterd. Nou, iedereen is het met u eens. Ja, 100% scoren. Ja, in dit geval uh, zeker. Inderdaad. En 15% op de site is het maar oneens met, uh, met die stelling. Mm -hmm. um, toch dan van mijn kant nog wat vragen. In hoeverre is het cosmetisch? Als je inderdaad zegt, u bent een grote lul. Ja, ik heb dat toevallig ook gehoord. Een lul was het. Oh, een ja, ouwe lul. Nee, ja, Sorry. u bent een oude lul. Maar uh, dat, dat, dat komt uit een liedje volgens mij van Code and Bee. En het ging over de discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt. En volgens mij was het een quote uit dat liedje van, van Code and Bee. Ja, ja. Dus uh, we moeten die presentator niet, uh, geen, geen on nee, okay, onrecht doen volgens mij. Nee, maar dan breder gezien. Het gaat natuurlijk wel om de intentie waarmee je iets zegt, toch? En ja, als je zeker. gewoon heel beleefd bent met iemand... Is, ja. dan kan het dan kwaad als je gewoon je zegt? Eh... Uh, Nee, het kan niet zo heel veel kwaad, maar het gaat om. Kijk, je bent in, in een school, ben je, uh, als leraar ben je ook pedagoog. Hè? Je bent opvoeder. En uh, het is heel belangrijk om, om een balans te vinden tussen die professionele afstand die je hebt naar ja. die leerling als, als, als, als opvoeder. Maar je wilt ook niet die vertrouwdheid uh, verstoren. Hè? Die leerling mag geen drempels ervaren om naar je toe te komen met problemen enzovoort. En toch is dat. U zeggen, dat foefeëren, is heel belangrijk erbij. Ik heb altijd gezegd, de leraar is je mattie niet. Hij staat niet op, op, op, op gelijk niveau met jou. En nee. daar is niks mis mee. Er is niks mis met een verschil in niveau. Dat hoeft helemaal geen drempel op te werpen. Maar toch, Ludo Permentier, die zei het al uit, uit Vlaanderen. Van ja, bij ons, het is heel makkelijk. Je hoeft helemaal Zeker. niet te kiezen. Dat is gewoon allemaal u en ge. Ja, ja. In Engeland heb je alleen maar you. In ja. Scandinavië bestaat het niet. Dat zijn toch ja. allemaal beschaafde landen. Dat zijn allemaal beschaafde landen... Uh, in in, in uh, uh, Vlaanderen wordt heel veel gevoevailleerd. Hè. In Frankrijk komt het heel nauw kijken... wanneer je iemand uh, tu noemt ja. of, of voe. Hè, zelfs mensen die heel intiem met elkaar omgaan... gaan in bepaalde situaties over op het voevailleren weer. Op het u zeggen. Bijvoorbeeld als ze ruzie hebben... He, toch ook weer om een klein beetje afstand te creëren. Mm -hmm. uh, het Engels kent het niet als you, maar die hebben natuurlijk weer heel veel andere manieren om respect uit te drukken. He. Uh, heel veel non-verbaal, uh, uh, in het Deens zal dat ongetwijfeld ook zo zijn, dat weet ik niet zo goed. Maar op dit moment is het zo, in Nederland, in deze eeuw zeg maar, en daarom heb ik steeds gezegd, het is zo 70 achtig, De verhoudingen zijn veranderd. He, en je en jij zeggen, zeker als, het om met, als je met allochtone, veel allochtone leerlingen te maken hebt... dan, dan uh, krijgen die leerlingen echt een verkeerd beeld van die verhoudingen in de klas. Ja. Toch zegt iemand anders op ons forum op de site... ik zeg liever een welgemeend je dan een ongemeend u. Ja, maar uh, kijk, dat, dat, uh, wat je wel echt meent en niet echt meent... vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk in het sociale verkeer. Ik heb liever een cashier uh, bij Albert Heijn... die uh, uh, niet gemeend misschien tegen mij zegt... van nou, een prettige dag verder... dan dat ze met een heel zagrijnig gezicht uh, me weg zit te kijken. En of ze dat nou meent of niet... het gaat erom dat het sociaal verkeer daar gewoon van opknapt. Heeft eigenlijk die oproep die u toen heeft gedaan... Hè, om het op scholen weer verplicht te stellen... Heeft dat nog wel iets uitgehaald? Want in de Kamer heeft het dus bij lang na niet gered. Nee, het heeft helemaal niets uitgehaald, moet ik eh. toch bij spijt zeggen. En uh, dat, dat, dat is wel een klein beetje treurig. Want het uh, zegt ook iets over de cultuur in het onderwijs, die, die toch niet, wat dat betreft, toch niet helemaal meegaat met uh, wat er leeft in de maatschappij. Dat kan te maken hebben met de vergrijzing in, de, in het onderwijs. Uh, maar maar ja, zelfs de school waar u vroeger jongen. heeft lesgegeven, die doet het niet meer. Uh, nou, dat was, dat was het, het mbo en daar, daar uh, krijgen dit soort dingen te weinig aandacht. Ik weet wel van vmbo's in Rotterdam-Zuid, bijvoorbeeld het Zuiderparkcollege. Uh, daar, daar stelt het hele team zich echt achter een, een bepaalde vorm van een pedagogisch klimaat. Hè. Die, die, al die leraren dragen daaraan bij. En daar hoort inderdaad ook dat u zeggen bij. En dat meneer Jansen en mevrouw Jansen... En uh, daar gaan uh, automatisch de jassen en de jacks uit en de petjes af. En die worden keurig aan de, uh, aan de kapstok gehangen. Het kan wel. Het kan, het kan. Want dat Zuiderparrencollege is een hele zwarte school. Maar het is een school die excellent presteert. En er is structuur, rust en regelmaat in die school gekomen. Juist door dat pedagogisch klimaat. Waar dat u en dat meneer en mevrouw heel goed in thuis horen. Dus het kan wel. Dank u wel. Dank u wel. Zijn we met nadruk dan. Hè? Harm Beertema, Tweede Kamerlid voor de PVV. U kunt thuis ook nog de hele dag blijven stemmen. natuurlijk Via de site www.stand.nl. En ook blijven twitteren. Vinden we leuk. Hashtag standpunt. De aanstichters van deze hele discussie. Lotte Schouten en Noortje Pelikaan. Die zijn vanmiddag te horen in Radio 1 vandaag. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal nu door Alt Megens. Het kabinet neemt geen vertegenwoordiger van de Nederlandse homobeweging mee naar Sochi. Minister Timmermans schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet dat idee van de PvdA vorige week direct ter hand heeft genomen. Maar om veiligheidsredenen was het niet mogelijk nog een accreditatie te krijgen voor een extra gast. Het kabinet gaat nog wel voor het begin van de spelen met het COC praten. Minister Timmermans heeft verder gebeld met zijn Oekraïense collega Kozara. In dat gesprek heeft hij zijn zorgen uitgesproken over het geweld in Kiev. Timmermans heeft Kozara erop gewezen dat het een lastig verhaal wordt... als de Oekraïense regering geweld gebruikt voor de relatie met Nederland... maar ook voor de relatie met de EU. De helft van de mensen die in het aardbevingsgebied in Groningen wonen... willen daar het liefst weg, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Inwoners van Loppersum, Middelstum en Slochteren hebben aan het onderzoek meegedaan. Ze voelen zich onveilig door de dreiging van nieuwe aardbevingen.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 Mediaforum met NSC-hoofdredacteur Peter van der Meers... en journalist en columnist Roos Slikker... gaat onder meer over de revival van de zondagskrant. Eerst Marcella Mesker over de halve finale... tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Want de eerste set ging naar Nadal. Hoe is het verloop in de tweede set, Marce Marcella? Ja, het is wederom Nadal die aan de leiding gaat. 5-2 voor de Spanjaard, weliswaar 40-0. En nu ineens op de service van Roger Federer. Hij maakt er 5-3 van, maar hij staat wel een breek achter. En ja, je had het zo even over de revival. En dit toernooi ging het eigenlijk helemaal over de revival van Roger Federer. Want hij speelt beter dan de laatste anderhalf jaar. Hij heeft een nieuw racket. Hij is fitter, hij heeft geen last meer van zijn rug. Hij heeft een nieuw racket met een wat groter racketblad... Zodat dat hij wat makkelijker uit de hoeken kan tennissen. Een racket wat meer vergevingsgezind is. Maar ja, tegen Nadal helpt het allemaal niet. Nadal is te goed, heeft het antwoord op het spel van Federer. Die van alles probeert hoor, vaak naar het net gaat. Maar ja, dan komt er weer zo'n waanzinnige back end pas om onze oren. Uh, het serveren heeft ook minder succes dan in zijn voorgaande partijen. Zoals bijvoorbeeld tegen Murray, toen Federer bijna 80% van zijn eerste services insloeg. Ja, dat zit hier toch zo'n 15% lager. En Nadal maakt nauwelijks fouten, verdedigend ijzersterk, mentaal goed... Um, nummer 1 van de wereld, wat wil je nog meer? Het lukt gewoon niet voor Roger Federer. Tot nu toe, zeg ik daarbij, want het gaat natuurlijk om drie gewonnen sets. Maar je ziet het een beetje in zijn eigen lichaamstaal. Het sluipt er af en toe in van, nee hè, als Nadal weer met een goede bal komt. Dus het is 7-6, 5-3 voor Nadal. Die serveert nu voor de tweede setwinst. En Federer zal er dus alles aan moeten doen om deze game te breken. Nou, Hij wint het eerste punt, maar het gaat natuurlijk om het laatste.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 man Your head up van Ben Howard. Ik zou er ook willen zeggen tegen Roger Federer. Want ik kan wel onthullen dat Kylian en ik allebei fan zijn van de Zwitser. Maar uh, het staat er niet goed voor met hem. Tegen Nadal. Halve finale op de Australian Open. Marcella Mesker. Ja, het is setpoint voor Rafa Nadal. 7-6 en 5-3 voor de Spanjaard. 40-30 nu. Hij maakt drie punten op rij, want het stond 0-30. Er was even hoop, een sprankje hoop. Fantastische rally. Eindelijk die goede backhand. Onder de druk vandaan komend. Maar dan een winner van Nadal langs de lijn. En nu de return in het net van Roger Vederer. Goede service van Nadal. Hij wint de tweede set met 6-3. En leidt nu in deze halve finale met twee sets tegen 0. We gaan naar de situatie in Oekraïne. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken maakt zich grote zorgen over het geweld daar. Hij zei het voordat de ministerraad begon tegen NOS-collega Vincent Rietbergen. Ik heb zojuist ruim 20 minuten gebeld met mijn Oekraïnse collega Gozara... om mijn zorgen aan hem over te brengen. Om hem en zijn regering op te roepen af te zien van geweld. dialoog aan te gaan met degene die nu protesteren in Oekraïne. Uh, zijn reactie was, ja, maar we hebben te maken met uh, hooligans en extreemrechts en we moeten wel optreden, maar wij gebruiken geen geweld. Hij uh, gezegd, luister, de beelden spreken boekdelen, we hebben het gezien. Uh, maar het belangrijkste is dat jullie nu met de oppositie tot een vergelijk komen en ook geen geweld gebruiken. Ja, ik hoor, hoor ook aan hem dat, dat, dat de regering zich ook zorgen maakt over deze situatie... Uh, uh, uh, nog goed onder controle te brengen is. Ja, want het geweld ook van de, van de politie, maar ook van de demonstranten... Dat, dat lijkt elke dag wel een soort van te verdubbelen natuurlijk. Uh, daar lijkt het op. En uh, het wordt langzamerhand de vraag of ze het nog onder controle kunnen, kunnen krijgen. Ik heb hem ook gevraagd... Uh, zijn jullie van plan uh, uh, in te gaan op het aanbod van de Russen om, uh, om te helpen? En toen zei die heel categorisch absoluut niet... Het, het mag absoluut niet zo zijn dat hier uh, vanuit het buitenland uh, uh, men zich ermee gaat uh, bemoeien. En ik, dat is in ieder geval een verstandige lijn. En ik heb tegen hem gezegd dat ik uh, ook...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 En als dreigementje. Uh, uh, nou, het is niet echt een dreigement. Maar ik, ik zeg, het is gewoon een feit dat als Oekraïne het pas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 Marcel Dekker, onze verslaggever, verdiept zich al de hele ochtend... in de geschiedenis van onze hoofdstad Amsterdam. En dat doet hij samen met Rob van Rijn. Ja, die een heel mooi boek heeft geschreven. De ommuurde stad. We zijn aangekomen bij Bolwerk 26. Uitgelegd uh, in steen uh, tussen de nieuwbouw, uh, meneer Van Rijn. Uh, een bijzonder verhaal over te vertellen, hè? ja, Het was wel even zoeken, hè? ja, Ik ja. dacht dat hij vijf meter hoog zou worden, maar hij ligt onder de grond. Ja, hij ligt onder de grond. Ja. De stenen laten nog wel zoen, zien hoe die eruit zag, dat bolwerk. Dat vind ik wel mooi. Vind ik vind ja. het een mooi project. Ja. En pas gevonden, hè? Ja, pas gevonden. Gavronski is daar altijd... Sinds ik met het boek dus dat bezig ben... De stadsarcheoloog. Ja, sinds ik met een boek bezig ben... En heeft Gabbonski ook het ene bolwerk naar het andere, zou je kunnen ja, zeggen, gevonden? Ja. ja, en die zijn allemaal in uw boek uh, ja, terechtgekomen. Ja, ja. Deze is in ieder geval op tijd gevonden om in uw boek te verschijnen. En, en er is door de dichter, de 18e-eeuwse dichter Daniel Willink, is daar uh, een heel mooi stukje over geschreven. Over de plek waar we nu staan. Hè. Uh, het is een rondleiding, dat boek. En uh, nou ja, goed, elk bolwerk wordt eigenlijk ingeleid door deze dichter. Wilt u het eens voorlezen? Ja. En Zeeburg die het bewaakt en het sluit met zijn gevreesde wonder, Omdat geen lamp de stad gemaakt aan de ei -mond, Daar men als een wonder de ganse wereld haar ziet staan. Te pronken als een halve maan. Dat kunt u mooi voordragen voor iemand die 84 is. Ja. Knap gedaan. En ook knap uh, dat u al die wandelingen met mij gemaakt heeft vanochtend hier in Amsterdam. Want uh, u bent al op leeftijd en toch dat prachtige boek wat vandaag wordt gepresenteerd. Um, ja, het komt wel een beetje laat hè, dat boek. Of is daar uh, over die, al die bolwerken al eerder gepubliceerd eigenlijk? Nou, uh, niet dat ik weet. Want nee. toen ik begon met, heb ik een... Op de. Op, in, hoe noem je dat? Ja, in het, in het stadsarchief heeft u ja, die, als stamgast dagenlang, wekenlang, maandenlang gezeten heb ja, ik begrepen. Mag je wel zeggen, ja. ja. En op uh, een gegeven moment komt er overal in blaadjes, komt er ineens zo'n verhaal over polwerk. Ja. En dan staat er vaak Rob van Rijn is er mee bezig. Ja. En er en, zijn ook mensen, denk ik, die zeggen. hé, hey, wat is dat? Oh, dat kan ik ook wel gebruiken. Ja. U heeft een puzzel gelegd. Wat geleid heeft tot een mooi overzicht van hoe de 17e eeuw er in Amsterdam uitziet. Uh, vandaag wordt het gepresenteerd. Ik wens u uh, veel plezier bij die presentatie. Ik en bedankt voor, dat ik met u mee mocht lopen vandaag. Ik vind het leuk dat u met mij gelopen heeft. <laughs> okay. Graag gedaan. We lopen vast nog wel even door daar in Amsterdam. Er is veel te zien, dus vandaar. Hey, eens, stil eens. I can hear music. The Beach Boys. This is the en I can hear music. De Ochtend. Mediaforum. Wij verwelkomen Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad... en Roos Lekker, journalist en columnist meer bij het Parool en ook schrijfster. Laten we maar meteen beginnen. Welkom. natuurlijk. Dank je, wel. bij... Dank je wel. ja, Ik denk, we hebben wat minder tijd, dus ik merk bij mezelf dat ik gehaast ben. Maar dat moet natuurlijk niet. <laughs> Journalisten en de politiek. Luister even mee. In het Europese parlement in Brussel, waar de uitslagen binnenkomen... is correspondent Paul snijder Paul. Ja, klopt het een beetje dat die winst dus vooral gaat naar de centrumrechtse partijen? De trend zoals we in alle lidstaten zien is dat inderdaad de, de centrumpartijen... met name de Europese volkspartij waar het CDA behoort, de grote winnaar wordt en dat de sociaaldemocraten op sommige plekken... een hele zware tol betalen. Paul Snijder, vanuit Brussel. Paul Snyder, jarenlang NOS-correspondent in Washington en Brussel, versloeg grote gebeurtenissen, dus ook de verkiezingen. En gisteren werd bekend dat hij op de kandidatenlijst van de Partij voor de Arbeid voor de Europese verkiezingen staat. Roos, Slikker, wat ja. dacht jij toen je dat hoorde? Nou ja, wel een beetje verrast. Ik, ik las ergens op internet, hij is uit de kast gekomen. dus was ik een beetje onwacht. Zo wachen. voelde het een beetje. Ja, maar nou ja, aan de andere kant, ja, journalisten zijn natuurlijk net mensen... die ook politieke voorkeuren en afkeuren hebben. En uh, na een journalistieke carrière ook een andere carrière kunnen beginnen. Dus in dat opzicht uh, ja, kan ik er niet zoveel bezwaar tegen maken. Het enige vervelende is natuurlijk wel uh, de Partij van de Arbeid. En uh, je krijgt nu heel snel, denk ik, dat uh, andere partijen gaan roepen... het linkse bolwerk van de NHL. NOS en... Uh, nou, Ton Elias zit in de Kamer. Die heeft uh, heel lang op bij de NOS waar. gewerkt. En die zit daar voor de VVD. Dus. Maar dat is wel een tijd geleden. Ja, ja goed. Sneijers weerman, was... hebben we natuurlijk, dat is ook PvdA. Dus ja, ja, ja dat, je, was, je was ook het, je hebt... correspondent inderdaad, in ja. Frankrijk. Ja. Ja. Ja. Dus dat, dat is een nadeel. Via bij D66. Maar je voorkomt het natuurlijk niet. Ik bedoel, nee. Ja. nee, maar het is volgens mij het idee dat van een verslaggever, journalist verwacht je natuurlijk die neutraliteit en die politieke onafhankelijkheid. En dan verbaast het misschien dat ze dan alsnog wel die politieke kleur gaan krijgen, Peter. Nou ja, nee. We zijn natuurlijk, ik vind altijd, we zijn een beetje uit hetzelfde DNA opgetrokken... als politici, wij journalisten. We zijn, we zijn ook maatschappelijk betrokken, anders kom je ook minder makkelijk in de journalistiek terecht. En, um, en eigenlijk, er is altijd een gespannen verhouding tussen politiek en journalistiek. Heel veel uh, journalisten zijn eigenlijk wel een beetje jaloers op politici en willen eens echt gaan kijken hoe het gebeurt en echt macht hebben. Ja, nee, en andere niet. en veel politici zijn eigenlijk ook wel jaloers op journalisten, want ze willen het ook wel eens gezegd hebben. en, ja. en dus dat uh, Het is ook van alle tijden. Kijk naar uh, uh, Hans van Mierlo, die is vanuit het Algemeen Handelsblad voorloper van de NRC Handelsblad uh, D66 gaan oprichten in jaren zestig. Uh, uh, dus het is altijd al zo uh, geweest. Maar het klopt en met name voor een publieke omroep. Als te veel mensen zouden naar een bepaalde partij gaan, dan heb je dan natuurlijk het wat jij ja. ja. ja. Martin Bosma, PVV, heeft ook Precies, uh, hier ook heeft ook de geweest. Geweest. Ja. Uh, bij de gewerkt, bij de Wereldomboek. Ja. Ja. Dus, ja. Ja, het is wel dus van alle pluimagen. Ja. Hans Hillen hebben we natuurlijk nog wat. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Er zijn ja. er, ja. er ja. nogal wat. Het is wel zo dat er minder politici naar de journalistiek komen. Politici schrijven wel eens een kolom in een krant, maar je ziet niet echt politici weggaan uit de politiek om dan in de journalistiek Journalistiek te komen. Vind ik dat. Wat voor een ja, Hier en daar, Polarozen is Ja, meer Ja, ja, er, ja, er, ja zijn de een ja. Ja, nou, Maar volgens ja. mij hebben we wel aangetoond dat de lijntjes heel kort zijn. Hoeveel ja, ja, ja. ja, ja, ja. tijd moet er tussen zitten, vinden jullie eigenlijk? Poeh. Ah, ik vind niet noodzakelijk dat er heel veel tijd moet tussen zitten. Ik nee. vind uh, goed, uh, als, als uh, iemand nu beslist dat hij in de politiek wil gaan, waarom niet? En dan is het om te beginnen aan de kiezer om, uh, om een beslissing uh, te nemen ja. daarover. Of, of, uh, dus, dus ik vind dat, het, uh, dat we ook die afstand niet te groot moeten maken. Nou ja, ja. en het, het, het, het, ja. Implicatie van de implicatie van, van de schanderoepers is natuurlijk een beetje van... ja, alles wat hij hiervoor heeft gedaan, het verslaggeven, dat is allemaal gekleurd. Maar kom op, alles, sowieso is alle verslaggeving natuurlijk ergens gekleurd. Want ja. er zijn, er zijn, er er zijn mensen waarneming. die het... Doen. Dus volledig objectieve journalistiek bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. En je kunt ook nog eens van kleur gewisseld zijn, halverwege of wat dan ook. Dus het is een beetje onzin om nu te doen alsof al zijn journalistieke werk... alleen maar is geweest om de PvdA ja, heel erg hoog ja, in de beide ja, ja, te, te krijgen. De Amerikaanse regering wist al sinds november van het bestaan van die Syrische foto's. 50.000 of zoiets waren het, hè, van lijken met sporen van marteling. Een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken... zou die foto's toen op een laptop hebben gezien, zegt een bron van de New York Times. Volgens de anonieme bron kon de regering niet met die foto's omdat het niet duidelijk was hoe authentiek de foto's waren. Peter, hoe controleer je nou dat soort foto's? Want die discussie was natuurlijk van de week ja. ook al... Ja. Heel van, moeilijk. Wat zegt dit nou eigenlijk? Ja, precies, heel moeilijk. Ook voor ons uh, heel moeilijk. Het is een beetje zoals met die discussie met die gasaanval. Uh, ook toen um, hebben heel veel media, gelukkig maar... zijn zeer voorzichtig geweest... Um, uh, tot ze uh, zegden van dit is wel degelijk een gasaanval die door het Syrische regime is uitgevoerd. Uh, um, en uh, met die foto's is uh, juist hetzelfde aan de hand natuurlijk. Hoe controleer je dat het foto's zijn van martelingen? die door het Assad-kamp zijn uitgevoerd. En daarom vind ik het op zich wel ook te begrijpen dat ook de Amerikaanse regering daar heel erg terughoudend is geweest. En ben ik ook blij geweest dat ook in de Nederlandse media, dat die, die nuance er altijd heeft ingezeten. Het zijn foto's van vreselijke dingen waar we van vermoeden dat et cetera, et cetera. En daar ben ik wel blij om, dat, dat we intussen daarmee hebben leren omgaan en de voorzichtigheid uh, uh, geleerd hebben soms tot schande Omdat we vroeger soms misschien eens erop geroepen hebben van kijk eens wat uh, Roemenië destijds al en, en andere uh, zaken. Dus goed dat iedereen daar terughoudend in is. En heel moeilijk voor een redactie als De mijne bijvoorbeeld, omdat los van, van de bron te controleren. Maar doen jullie er wel iets aan om te controleren? Of... We proberen we natuurlijk in wat... de mate van het mogelijke... Uh, uh, te praten met mensen... die zelf die controles kunnen uitvoeren. Amnesty International heeft daar een belangrijke rol in. Uh, uh, dus hen bevragen over... In welke mate zij zicht hebben... op de authenticiteit van die ja, foto's. Ja. Dat proberen we te doen. Maar nog eens, we moeten daar heel bescheiden in. Zijn zelf vanuit Nederland, dat controleren. Uh, met geen boots on the ground in Syrië... is natuurlijk wel een hele moeilijke zaak. Ja. Je hebt niks met utopia, hè? Nee, helemaal niet. <lacht> Roos, jij wel, hè? Nou, ik ben niet een enorme fan van het programma. Maar, of tenminste, ik kijk, maar ik vind het gaat me nu allemaal alweer veel te traag. Dus ik vind er eigenlijk nu alweer niet meer zoveel aan. Ja, er zijn, er zijn maar... een paar dingen aan de hand. Hè. Het format schijnt verkocht te zijn aan Amerika. Een Fox. Ah, Fox ja. dus dat is hulde voor, voor de mond natuurlijk, dat hem dat dan weer gelukt is. Ja. Um, ik, ik las vanochtend ook in een column, ik dacht in de Volkskrant... Uh, veel kritiek op uh, dat het op de tv zoveel later uh, achterloopt... eigenlijk met wat er uh, streaming te zien is. Ja, in mijn ogen moeten ze daar wat aan doen. Als ze daar niks aan doen, dan is het programma denk ik gedoemd om te mislukken, maar, maar ik heb ook begrepen dat ze er iets aan gaan ja, doen. Want op die tv zit die Lindy er bijvoorbeeld nog steeds in, Ja, er zitten nu allemaal mensen nog in van waarvan wij dan al lang weten dat ze eruit zijn. Als je dat een klein beetje volgt en je hoeft echt dan niet op allerlei rare internetvoraar te gaan zitten, maar dat komt gewoon langs in de nieuwtjes. Hmm. Maar is dat ook en, de reden um, dat die cijfers dan, dan in uh, kakker? Dat denk ik wel. In ieder geval, voor mij geldt dat bijvoorbeeld wel. Uh, als ik al weet dat iemand eruit ligt, dan heb ik niet zo heel veel behoefte om nog nu te gaan zien dat diegene een koe staat te melken. Uh, omdat je al weet, van, nou ja, dit we dit, dit, dit moeten straks weer kennis gaan maken met een nieuw iemand. Maar ik denk wel dat ze dat aan gaan passen. Ze hebben een tijd lang gezegd van... Um, de, dat kan niet, wij moeten het programma monteren... en er moet een verhaallijn in en die moet je vertellen. Maar in wezen is dat ons. En Je kunt het natuurlijk ook als nieuwsbericht brengen. En dan eigenlijk zou je... Uh, utopia in mijn ogen interessanter kunnen maken... door het journalistiek eraan te pakken. Ja, ja. Door meer op het nieuws te gaan zitten. Want dat maakt het programma ja. ergens ook wel interessant. Er is nu iets aan de gang. Het is de bedoeling dat er een soort nieuwe maatschappij ontstaat. Nou, laat ons dan ook daar deelgenoot van zijn. En niet een week later. Ja. Nou ja, Goed, ze hebben nu dat publiek opgeroepen... He, om, om met suggesties te komen. Dus dit is een van de dingen die jij, uh, die jij dan uh, inbrengt, zou ik maar zeggen. Ja. We gaan kijken of die cijfers dan weer omhoog gaan. Want ze begonnen wel goed met uh, steeds uh, boven de miljoen zelfs. En nu is het een beetje uh, naar beneden. We uh, zetten we de blik op het weekend, waar er nog steeds in Nederland op zondag geen krant is. Maar dat gaat veranderen. <lacht> de Telegraaf gaat uh, vanaf eind april komen met een online editie van die zondagskrant. We nou, hebben het van de week al even over gehad met Marianne Zwageman en Margriet Vromans. En toen zei Margriet Vromans, Peter van de Meers, het is toch eigenlijk heel erg raar dat ik dan NSC Handelsblad in het weekend heb en daar staan dan twee data op. Ja, Namelijk zaterdag en zondag. Ja, Hoe kan je nou een krant van twee dagen maken? nou Bij mijn weten maak je een weekblad voor zeven dagen... en een maandblad voor een maand. En dus een, we zijn hier natuurlijk een land met een traditie... Uh, um, waar uh, overigens de traditie heel lang geleden... NRC Hansblad, of NRC moet ik dan nou zeggen... is ooit begonnen als een zondagsblad in 1843. Dus echt toen uh, succesvol. Uh, heel lang geleden. En is toen een, uh, een dagblad uh, geworden. Uh, we zijn een land met twee belangrijke dingen. Een abonnementencultuur, eh, eh, waardoor de losse verkoop onbestaande is. En of zo goed als onbestaande, en kiosken die gesloten zijn op eh, zondag. En ook, dames en heren, Nederlanders, ook geen warme bakkercultuur, zoals in het land waar Dat ik vandaan kom. Slecht, ja. Want daar gaan wij op zondag onze croissantjes halen. Dan staan we lang in de rij bij de bakker om de heerlijke croissantjes te halen. Erbij. En een krantje erbij. Dan. En daardoor is een gedrukte krant als dusdanig gedoemd om te mislukken. Wat, wat de krant op zondag hier ook beweest. ...opengaan op zondag, dan heeft een zondagskrant ook zin. Dat en dan wordt het gewoon beter. Met warme bakkers op zondag ik, en met een ik, krant. Ik vind dit een heel romantisch idee, maar het is 2014. <laughs> en wij kunnen de krant natuurlijk gewoon online lezen. Wel precies. En daarom... Met ons eigen croissantje. Ja, Wel daarom natuurlijk. Maar goed, we maken, maken intussen sites die online voortdurend ververst worden. We maken intussen... Dus ik, ik denk ook wat, wat de Telegraaf aankondigt, is heel leuk. Maar is eigenlijk een hele mooie marketingstunt... ...om te zeggen dat ze hun site op zondag wat gaan nou, opvuigen wel iets anders dan een krant. Maar anders oh. kun je net zo goed zeggen, we doen de krant weg. Want ja. we hebben al sites. Ik vind een, een, een krant toch echt wel, uh, hoop ik, als het goed is, meer waarde bieden. En oh. hopelijk ook wat meer oh. verdieping. Ik vind het best wel raar dat het land zogenaamd op slot is op zondag. Ja, maar dat zegt uh, de Paradijs toch ook. Er de, de, wordt een, een, een, ja, een, een zondagversie voor de iPad eigenlijk. Dus het wordt wel echt een krant. Het is ja, niet gewoon, een site een, een zondagkrant. Deze. Ik, ik zou... Uh, uh, uh, ik, als consument zit daar wel om te springen inderdaad. Ik vind het best jammer dat op zondag dat er niks is. Ik vind het ook jammer dat op tweede keer... We hebben nieuws, nieuws nieuwsvoorzieningen. en Dat is via de sites. En kranten zijn al lang niet meer voor het nieuws. Er is de nee, achtergrond het gaat, het in de kranten. Gaat, en de, exact, maar en dus, ik heb op zondag ook behoefte aan achtergronden. Ja, precies. En dus daarom maken we die zaterdag, die, of het nu de Volkskrant... of het Financieel Dagblad of NSC is... maken ik we die fantastische, dik. dikke uh, kranten ja. waar je... Uh, waar dus je, waar je moet je niet alles al lezen op zaterdag. Stop toch met op zaterdag alles Dat is waar. Gewoon netjes verdelen. De ene helft zaterdag, de andere helft zaterdag. We gaan ons Rijden op die dikke krant in het weekend. Ja. Uh, het weekend uh, staat eraan te komen. Hartelijk dank dat jullie er waren. Roos Slikker en Peter van der Meers. En wij maken plaats voor de Nieuws BV Felix Meerders, Willemijn Veenhoven. Geniet ervan. en Fijn weekend. Fijn weekend. Goedemiddag.